We want you to feel this, feel this, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, shakes in the glove, I'm not sure I will Riva Star, shooting Knows I Was Drunk. En helaas, ik kan niet zeggen dat het waar was. Goedenavond, see it in the house! Mijn naam is DJJK. En zie het, zou het niet zijn zonder mijn vaste linker- en rechterhand, DJ van Goedenavond, Joey! Hey, je doet alles goed, jongen. Jazeker, helemaal goed, joh. Ik vind dit zo'n fijne plaat, Riva Star. Ik hem vorige week in mijn set. Nou ja, onze mailbox die heeft het geweten, hij ontplofte ze wat. Dus maar ja. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb hem weer helemaal leeg gemaakt, dus al je omgaan, je kunt hem gewoon dumpen op het welbekende e-mailadres. En Joey, wat hebben we nog meer vanavond in de show? Ja, op Zandvoorts grootste dansvloer Dat prama zie je het, wat natuurlijk bestaat uit de leukste nieuwtjes, of tenminste de belangrijkste nieuwtjes op dancegebied. Natuurlijk heb ik weer een paar, waaronder ex-Pornstar en Noobest Doop, toch wel twee van de leukste smerige housefeestjes die er zijn. En natuurlijk hebben wij weer een komende uur de vetste muziek. Ja, dacht het zeker te weten. Daarna hey, hebben we nog Een gere... recensie van vorige week, want jij bent naar Duitsland geweest. Klopt, ex-pornstar in uh, Club Zak. Daar willen wij straks alles over weten. Maar ik weet niet, heb jij je bingo kaart al uh, op tafel? Ja, en de, en de ballenmachine en, en... Uh, en de prijzen staan al klaar. Want we hebben een heel bekend duo vanavond live hier in de uitzending. De grootste danshoe van Samworth is natuurlijk geen grote danshoe zonder een stel bekende DJ's. En vanavond zijn die aanwezig. Ja, vanavond gaan we eventjes bellen met de bingo-players. En dan denk je, ja, ga je er gewoon eentje bellen? Ja, want het is een duo natuurlijk. Nee, we halen ze gewoon alle twee in de uitzending. Of het goed gaat, je gaat het gewoon hier allemaal meemaken. Wie weet wordt het één grote zooi, zoals je van ons gewend bent natuurlijk. Of misschien ook niet, hè? We maken er gewoon een gezellige boel van. En natuurlijk, zoals Joey al zei... rond de klok van tien voor tien... de partyguide. Party ja, dit weekend. Waar kan je allemaal naartoe? Ik ga het je vertellen. Althans, de leukste plekjes in Nederland morgen. Ja, zijn er nog leuke feestjes? Ik weet het niet. We horen het straks allemaal. En natuurlijk, fijne muziek. Deze van Sandy Riviera. Shooting Ray. Persuasion. Het origineel. Niet zo heel bijzonder. Maar de Matteo Cortez en Sidama Rimet. Die rossen. Tot 12 uur is dit op jouw CFM. CFM. Yeah. Yeah. ...over porno sterren. Of toch niet. In ieder geval veel over oud en nieuw... ...want het gaat weer bol, bol zitten met feesten. Dus komende weken speciaal aandacht aan de oud en nieuw feesten... ...en dit is er weer zo eentje. Wil jij op oudejaarsavond graag op het heetste... ...en allergrootste indoor evenement van Nederland zijn... of steek je liever thuis je rotjes af? Vlug weg van alle oliebollen en appelflappen... ...nu het nog kan en zorg dat je een goed excuus hebt... ...om je te distancieren van alles wat burgerlijk en saai is... En met weg bedoelen we dan ook echt weg, want op 31 december nemen we je mee naar een andere wereld. Na een bumpy ride met een zachte landing ben je op Go Planet in de melkwegstelsel van Ansel Nebeland. Maar alles doet je ondertussen aan lastegas denken. Een beetje dat assenpoester in Wonderland gevoel. To party or not to party is de enige vraag die je zelf hier hoeft te stellen. Ex-Pornstar biedt je de enige juiste antwoord op de vraag, party like you are in Vegas. 10.010, here we come. Groter dan dit kun je het niet wensen op oudejaarsavond. De veste internationale lijnen verdeeld over drie areas met onder andere de Audioboilies en de Opposites Live. Knallend entertainment met een sensationele Cross PS Curl Show en de Fabulous Breaker Boys, sexy danseressen, strippende keukenmeiden en sluts en more. Het thema Las Vegas biedt ook wel mooi, zo is er een heus casino waar je geluk kunt beproeven met poker, blackjack, roulette en slotmachines. Voor de echte Durfals is er in Las Vegas een wedding chapel waar je kunt trouwen. Weet wat je doet dus. Ex-Pornstar makes things happy. In de line-up, de main area, de audio bullies, schizophrenics, schizofrenics, Billy de Clit, Tony Chacha, Caps, de bingo players en de MC die de zaal gaat hosten is Sherlock. In de Kult Area, Gorilla Speakers, Mark Benjamin, Jesse Forn, Dirt Caps, Brian Beats en Giorgio Schultz. En Vono FM, Zwem Pulsar, Joe Antek, Christian Price, Rob Bas en Funkstar. Vono FM zal deze zinger in de avond live uitzenden tijdens het uh, Grooveadelic team. En zal zorgen voor mindblowing blowing visuals. De ticketinfo: De kaas kost 30 euro in de voorverkoop. En zijn te bestellen via www.ticketonline.nl en bij alle vier shops. Ook nog aan de deur, als er de over is, zijn de kaarten te koop. Vanaf 1 december kunnen Early Birds tickets voor 22,50 gekocht worden. En die zijn natuurlijk verkrijgbaar via www.expornstar.nl Natuurlijk zijn er ook VIP-kaarten voor als je deze aal speciaal wilt beleven. Deze kosten 65 euro en zijn exclusief te krijgen via www. of wat zeg ik? Info at De deuren zijn open tot 11 uur en het feest gaat door tot 7 uur. Zo, dat is een mooi begin. Hey, is er ook. Uh, want ik. Ik heb wel vaker die ex Star Faces gezien. Is er een dresscode? Ja, Las Vegas. Dus dat betekent off-showgirls, Gala, high-rollers, strippers en smokings. Dus dress up. Dus ja, niet in de... Fimo Company. Dus... Dat is toch best wel belangrijk dat je gewoon in een goed gezelschap uh, daar zo bent. Nou ja, en ik zou zeggen, zorg dat je er snel bij bent met de kaarten, want meestal is het toch wel snel uitverkocht, uh, die feesten, en voor oud en nieuw helemaal. Nou, ja, maar, maar er zijn zoveel feesten op oud en nieuw. Kijk, uh, het is een hartstikke gaaf feest, dat, uh, ik wil niet afkraken zo, maar alle grote feesten zullen op oud en nieuw iets vets doen. Inderdaad, klopt. Ja, ze willen allemaal, uh, ja, net zoals Amsterdam Dance Event, allemaal het neusje van de zalmen in huis halen. Uiteindelijk raken ik ze allemaal uitverkocht, maar het gaat niet zo snel als een uh, losse editie zomaar in... Uh... In het land. Ja. Oké, nou helemaal goed. Hé, ik krijg hier ook een mailtje binnen van Roos, Roos echt. Mogen we ook straks vragen stellen aan de bingo players? Nou ja, heb je een vraag, zet hem op de mail en stuur hem naar het welbekende e-mailadres. Joey, nog één keer. See it at cfmzander.nl en wie weet beantwoorden jouw vragen voor de bingo players. En we gaan ze straks bellen hoor. Jawel, jawel, nu eerst een ontzettend lekker plaatje. De nieuwe Basement Jacks met Sam Sparrow. The feeling's gone. CFM Zandvoort met See keihard door jouw speakers en jawel we hadden het al aangekondigd eerder deze uitzending we zouden even gaan bellen met de heren van de bingo players en jawel als het goed is is het zover goedenavond Paul goedenavond Maarten goedenavond goedenavond hey alle techniek werkt hier zomaar ongelofelijk hey Joe Abril Spells of Joruba bingo players remix ja ik denk dit is een uh, lekker nieuw hitje hier zo, uh, voordat we beginnen over jullie hit Devotion. En ja, de luisteraars die vroegen toch uh, af, hoe zijn jullie samengekomen? Hoe is het allemaal begonnen, de bingo players? Oké, okay, die geef ik aan Paul, die vraag. Die geef je een paal. Oké. Ik de volgende. Oké, lastige vraag hè, de volgende. Uh, ja. Nou, we, we zijn eigenlijk, um, uh, we, we woonden allebei in Homeloos. En we kenden elkaar uh, via een andere vriend en uh, nou, toen kwamen we achter dat we dezelfde passie voor muziek hadden. Zijn we zelf, samen achter een amigaatje begonnen met wat muziek en op een gegeven moment doorgegaan naar, uh, naar een PC. En uh, toen zijn we begonnen met produceren en uh, in 2006 hebben we de Bingo Place opgericht. Ja, en eigenlijk zijn we uh, begin vorig jaar is het eigenlijk allemaal hard gegaan. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Ongelooflijk. Ik heb hier een hele lijst uh, met remixen, want dat is toch het meeste wat, wat jullie tot dusver, uh, denk ik, hebben gedaan zo. Uh... Ja, klopt. Ja. Het, is, uh, het, het werkt gewoon zo dat je eenmaal, uh, een, uh, ja, een, uh, we zijn dus begonnen met Touch Me Chop. We waren, zeg maar, Touch Me samen met Boom uit aan job. het Chop. Mijn eigen traject die zijn, uh, zijn echte clubhits geworden en daardoor kwamen we heel veel remix aanvragen en hebben we eigenlijk heel veel gedaan. Maar volgend jaar uh, gaan we ons in principe ons meer richten op eigen materiaal. Zodat er veel van de remix uitkomen van meer origineel materiaal. Nou, als ik zie hoe jullie zijn uh, begonnen met uh, Devotion natuurlijk. Ja, ja dan da da schrijft dat hoge verwachtingen. Ja, dat is, nou, ik zal ik van maken met het woord laten. Oké, okay, en, ga en gaat er dan. Oh, mag ik jou ma eindelijk. Nee. Ja, tuurlijk. Ja, uh, ja. Wanneer komt het album eraan? Album, ja, album dat is, uh, dat is tegenwoordig voor uh, danceartiesten uh, uh, een ander verhaal, zeg maar. Uh, we zijn wel bezig met heel veel eigen producties nou En uh, misschien dat we volgend jaar een album te komen, weet ik niet zeker. Uh, naast gewoon dance hebben wij ook wel uh, ambitie om wat meer crossover naar pop te maken. Een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, meer, um, meer mainstream dingen. Dus misschien dat we dat ook wel gaan doen, maar. Dus gewoon, we gaan echt voor de top 40. Ja, natuurlijk. Wie niet? Nee, maar kijk, wij, wij hebben voor een album moet je natuurlijk niet alleen uh, tien tracks van 8 minuten erop zetten, weet je wat. Dan wil je natuurlijk wel een wat gevarieerder uh, uh, album maken. En misschien dat we dat volgend jaar doen, maar we hebben nog niet echt zoiets van, nou we gaan nu een album maken, want nu is de tijd eruit blijf gewoon lekker dansen, uh, tracks maken en we zien wel uh, wat schips Oké, okay, en gaan jullie dan nog ook een eigen label dan misschien uh, doen? Want ja, jullie zitten onder sneakers, jullie zitten onder spinning ja. als ik het goed heb. Ja, nou, we, uh, dat zou wel een optie zijn. We zijn wel een beetje bezig om te kijken hoe we dat kunnen opzetten en uh, hoe we dat gaan doen. Dus uh, ja, wie weet, uh, we zijn ermee bezig. Oké, okay. en hoe is jullie rolverdeling eigenlijk uh, zoals jullie samen aan het draaien zijn? Dat vraag ik me toch altijd af als jullie back-to-back uh, -back draaien. Uh, nou, ik, met produceren en draaien is eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, Paul is meer degene van de grote lijnen, dus uh, de, het concept bedenken, de visie van, oké, okay, uh, we doen het zo en zo en we gaan nou dit draaien of we gaan nou dit maken. En ik ben meer degene van, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Meer de technische kant, zeg maar. Dus uh, hij is zeg maar meer van de grote lijnen en ik ben van de details. Oké, okay, nou, uh, helemaal goed. draai ook. Dus. dat is een hele mooie aanvullende combinatie. Ja. Maar uh, natuurlijk zitten jullie niet alleen in de studio en uh, treden je natuurlijk ook veel op. En uh, jullie hebben zo'n beetje de halve wereld al volgens mij gezien, Australië, Engeland. Ja, ja. kort. Heb je nou eigenlijk een, een favoriete plek waarvan je denkt van... Nou, als ik daar altijd heen ga, gaat het gewoon helemaal los. Dan, uh, dan wil je gewoon eigenlijk niet meer weg. Mm, nou, ja, je hebt uh, uh, uh, heel veel plekken. Ik moet zeggen dat uh, uh, als jij... Uh, uh, ik kan me herinneren dat we een keer Litouwen hebben gedraaid. Dat was wel echt gek huis. En uh, we hebben week ja. weekse tour gedaan naar Australië. Dat is denk ik ook een van de hoogtepunten geweest dat onze vonden draaien. Want daar waren de mensen ook zo ontzettend enthousiast en zo. Ja. En uh, merken jullie dan ook verschil tussen het Nederlandse en het internationale publiek? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat in Nederland, dat zijn er natuurlijk uh, heel veel feesten. Ik denk dat Nederlandse, uh, als je als Nederlander wordt, je echt verwend. Dat zijn heel veel goede concepten, heel veel goede feesten. En uh, daardoor is het denk ik wat normaler voor Nederlandse, uh, uh, het Nederlandse uitgaanspubliek om goede DJ's te zijn. Want in principe elke weekend draaien overal uh, hele goede DJ's. Uh, want Nederland kent natuurlijk heel veel goede DJ's. In het buitenland is het wat speciale vaak voor de mensen. het komt draaien. Omdat er niet, niet elke week een, een grote DJ staat. Zeg maar. Dus wat dat betreft is misschien dan het, het, het buitenlandse publiek. Uh, ja, dat zal denk ik het grote verschil zijn met het buitenlandse publiek. Ja, hier in Nederland zijn we wat meer, uh, meer verwend denk ik. Ja, ik denk het wel. Kijk maar naar uh, de feesten hier bij Bloemendaal, uh, wat je al elke week hebt. Elke week staan hier gewoon, uh, ja, de top van de top staat er. Fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, als Nederlander van clubmuziek houdt, dan, uh, dan heb je heel veel mogelijkheden hier. Ja, hij zal, uh, ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik stap op mijn fiets of ik pak hier een taxi en ik ben er. Ja. <laughs> twee, twee keer struikelen. <laughs> Weet je, het is ook gewoon, uh, Nederland is gewoon heel professioneel. Maar dancemuziek ligt er denk ik heel erg voor op de rest van de wereld. Nou ja, dat hebben we kunnen merken tijdens het Amsterdam Dance Event. Want wat een uh, gek huis was het daar zeg. Hebben jullie daar ook nog goede zaken gedaan? Want ik heb vernomen dat jullie met uh, de Amsterdam Dance Event bus chart, de welbekende chart, dat jullie daar hoge ogen hebben gescoord uh, met Devotion. Ja, ja, dat is zeker zo. Um, uh, met Amsterdam Dance Event dan moet ik wel zeggen, het is gewoon echt... Ja, je loopt daar in Amsterdam en uh, bij de Felix Mauritius ben je en dan ja, dan kom je gewoon iedereen tegen. En je spreekt die mensen en het is heel informeel. Het is niet zo dat je daar uh, met een uh, bloknoot gaat zitten en uh, uh, elkaar afspraken maakt. Dus gewoon kom je even elkaar ontmoeten, elkaar zien, spreken. Buitenlandse um... contact ook, zeg maar. Wat? Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk ook veel buitenlandse contacten en die spreek je normaal alleen over ja. de mail. Ja, en Amsterdam Densityfan is daar ideaal voor om. Ja precies. Om het te ja, en de devotion, wat die boos betreft, dat is inderdaad een, uh, ja, voor ons een complete verrassing. Want we hebben hem gewoon als, als grap gemaakt als bootleg, zeg maar, dat doen we wel vaker voor de sets. Nou, en we hebben het zo goed ontvangen dat mensen van de platenmaatschappij een keer tegen ons vannacht. Uitbrengen die app. Officieel uit, ja. En, en ja, dat het nou zo ontzettend hard gaat met die track, dat hadden wij zelf echt niet verwacht. En, uh, hij zat al meer dan een week op 1 op Beatport. Nou, natuurlijk... Ja, onze felicitaties uh, natuurlijk, want uh, dat is niet niks uh, gewoon nee. op Beatport uh, nummer 1. Nee, het is één keer eerder gelukt met TouchMe. Wij dachten van het uh, uh, lukt nooit meer. Hè. Ja, en, uh, binnen een jaar gewoon nog een keer, dus dat is echt fantastisch. Nou ja, en als jullie volgend jaar gaan, uh, nog meer gaan produceren onder eigen naam. Nou ja, Hek van, hek van de Dam, zeggen we dan. Ja, laten uh, we hopen. We, we gaan hard werken om, om volgend jaar nog, uh, nog beter te maken. Oké. Okay. Nou, dan nog eventjes als afsluiting. Ik hoor dat er ook een uh, andere versie gaat komen van Devotion. Met Tony Scott. Kun je daar wat meer over vertellen? Gaan er nog meer andere remixes? Want je hebt de Caltrix Tricks uh, remix natuurlijk. De Blacktron. Ja, je bent goed geïnformeerd. Ja, joh. Uh, <laughs> ja, we hebben daar met Tony Scott een track gedaan. En uh, uh, die gaat uh, binnenkort uitkomen. Hij is een, uh, een, uh, wereldwijd. Dus uh, we gaan hopen dat uh, gaan hopen dat... Uh, dat, uh, dat gaat worden, zeg maar. we zijn heel benieuwd. Oké. Okay. Nou ja, ter afsluiting. Jullie staan vanavond nog ergens te draaien voor de luisteraars. Ja, dan moet uh, wel een eind rijden. Want het is in uh, Soest, Duitsland. Dus... Oh. Um, <laughs> Spring zo meteen in de auto. Ja, even richting Duitsland. De grens over. Nee, het is twee uurtjes vanaf de grens. En het is in Duitsland, Soest. Een uh, hele vette club. Dus, hey, jullie ja. wonen in Enschede, hè? Dus aan de grens. Ja, juist. juist. Maar voor mensen die uit uh, Soetermeer, toch waar zit het helemaal aan de andere kant. helemaal aan de andere kant is dus iets langer jij maar. Uh, ja nee we zijn in soeteravond en uh, morgen in uh, Ierland Belfast dus, uh, kijk dat doen jullie goed jongens. <laughs> ja. nou ik zal zeggen mijn favoriet Devotion in de original edit. hier is hij dan de bingo players. Maarten, Paul, hartstikke bedankt. Heel ja, bedankt. en we hopen gauw van jullie weer te horen. Okay, you, I want to give you the vote, I want to give you the Devotion, nummer 1 in de Billboard charts toch wel de leidinggevende omtrent het dance gebeuren binnen de DJ-scene. En Joey, jij was vorige week ook in Duitsland, Want jij de bingo-players gaan vanavond uh, naar Duitsland. Klopt. Welk feest was jij? Ik was uh, bij Ex-Pornstar, de military edition, in een uh, clubzak in Ulsen. Hoe was het? Ja, het was uh, een zeer gaaf feestje. Uh, ja, in Duitsland is het toch een ding uh, anders dan in Nederland. En dan is het maar 10 kilometer over de grens. Het is toch uh, heel verschillend. We komen eraan. Nou, het was nog dichter zo, want we waren vroeg. Uh, ja, je komt binnen. Je komt in een soort van de Valk hotelachtige ruimte met vol tijntjes, riviertjes en dingetjes. En dan uh, nou ja, heb je allemaal trappen naar de hoofdzaal, een klein café, de snackbar en de wc's. Maar ja, de hoofdzaal, echt heel mooi. Je komt uh, naar boven. Dan zie je uh, een trap naar beneden met de dansvloer. Uh, dan heb je, ja, die ligt dan uh, laag. Met uh, voor een podium, Daarachter dan de DJ-boot, uh, de open weerverhoging met een uh, bar. Dan kan je een stuk hoger, er staan nog meer barren Cocktailbarren, alles gewoon. Alles is heel mooi verlicht, het geluid was echt super. Dus ja, een toplocatie, uh, ja, onvergelijkbaar met Nederlandse clubs. Eigenlijk het beste van wat alles. Een stukje escape herkende ik erin, een stukje Bob Saloon herkende ik erin. Uh... Ze hebben overal gewoon eventjes rondgekeken in Nederland ik en denken van nou, we nemen dit het beste ervan mee. Het was gewoon zeer compleet, zeer vriendelijk barpersoneel, omdat je het drankje wist te onthouden als je aan de bar kwam. Uh, ja, dat hoe, was was de, de, hoe was de prijsstelling daar? Uh, 3,50 voor een Bako. Nou, we hebben de hele avond gratis kunnen zuipen. Maar uh, we kregen wel zo'n kaart waarbij je alles af moet afstrepen. Maar je hoeft hem niet te betalen achteraf. Dat is een, ja, het is een heel grappig betaalstemsel hebben. Je koopt een kaart aan het begin. Of de ja. NTG krijgt een kaart. En daarmee haal je je drinken. En aan het einde moet je dan afrekenen. En dan kan je dan maximaal 50 op uh, halen. En als je die hebt, moet je weer voor 50 euro een nieuwe kaart halen. En uh, ja, zo ging dat. Dus dat was super snel drankjes halen. Maar het is, uh, ja, als je moet betalen, daar is een spot gekocht. Maar 3,50 voor een Bako. Uh, ja, ik ken plekken waar dan je, een heel je 8 euro moet betalen. Dus, dat, uh, dat is nog goedkoop. Hier staat bij BNM betaal je 8,75 geloof ik, voor een barcode. 8,75? 8,75, oh, okay. ja. Nou ja, zo zijn er nog wel meer tenten die denken van, hé, hey, lange halen, snel uh, winnen. Hé, hey, maar ja, terug hier zo naar Amsterdam, want Noop is Doop komt in de powerzone. Oh, ik denk ik vertel nog wat over de DJ's met Doop nope oh, is Doop. Ja, ik ga er gelijk door, hè. Hé, hey, uh, de DJ's, uh, in het begin, uh, de eerste DJ, DJ uh, Malicious... Echt super warm-up setje. Echt een van de beste warm-up DJ's die ik gehoord heb. Echt uh, allemaal platen die ik zelf normaal ook zou draaien, uh, zeg maar, uh, als het lekker los moet gaan. Dus het uh, liep snel vol, het ging lekker los. Uh, gevolgd door Real El Canario. Nou ja, als je hem al kent, dan was het al een beetje herkenbaar. Maar uh, voor daar was het een goede set. Uh, wie hebben we nog meer gezien? Uh, DJ Quinton, daar heb ik weinig van meegekregen. Uh, Sidney Samson, ja, echte Sidney Samson-stout ging ook lekker los. En uh, ja, het bleef lang druk. Uh, ja. De sfeer uh, was wel oké. Okay. Dus uh, ja, bij al bij een uh, leuke show, leuk feesten. Dat je voor mij in, uh, een 7,5. Nou, toch netjes, toch netjes. Zeker ja. te weten. Nou ja, zijn we er nu klaar voor, voor de powerzone? Oké, okay, ja. Ja, ik ga hard door hier. De powerzone, Zone, nope is Doop. Na een afwezigheid van ruim een jaar is het vernieuwde Noop Doop terug in de powerzone Amsterdam. Het houtconcept dat onlangs is overgenomen zal in een nieuw jasje worden gestoken. Kwaliteit zal hierin het belangrijkste sleutelwoord zijn voor de organisatie. Het is de zaak dat de bezoekers een topgevoel naar huis gaan. en terug zal denken aan een onvergetelijke avond. Dit hoopt de organisatie te realiseren door naast een dikke lijnen met vele extra's te komen. Zo zal er voor de editie in Amsterdam een extra dikke geluidsinstallatie worden geplaatst. en zal er flink worden uitgepakt qua decoratie en entertainment. Ook zal Nobus Doop Candy Girls team weer actief zijn om de nodige rondes door de zaal te maken. Zaterdag 28 november 2009 staat er een zogenaamde The Release Party Promotion Party op het uh, programma ter ere van de nieuwste Nob nope Dope compilatie CD. Deze is verzorgd door Kennedy en MC Busy. Naast de twee hoofdpersonen heeft de organisatie nog elf topartiesten uitgenodigd die jullie de Dikste House, Eclectic, Tech House, Hip Hop en R&B zullen voorschotelen. Zo zijn er naast de Nope area bijvoorbeeld toppers als Afrojack, Quintino, Real El Canario, Bass Jackers en Abster achter de dekst te vinden. Boven zullen Jims hier en de getalenteerde Nissel de dienst maken. De volledige, of de volledige line-up op een rijtje. In de Noob Area, Kennedy, Afrojack, Real El Canario, Bassjackers, Quintino, Billy De Klit, Mark Benjamin, Abster en MC Busy. En in de Dope states, Nissel en Jim hier. De kaarten, die kosten 12,50. Zijn verkrijgbaar bij we misschien een op IPMera. Ja, en eh... Uh... Die kan ze ook nog vertellen via van je luisterstoel via www.plogic.nl Voor meer informatie www.nobestop.com. Oké, okay. Joey, de mensen zitten al te wachten op de partykite. Helaas, nog even geduld. We gaan nu eerst door even met lekkere muziek hier zo. Lekker Als het, muziek. Ja, ja, lekkere muziek? Ja, ja, lekkere muziek. Ja, jij weet vandaag van de muziek. Spit! Your freedom in a daddy's groove Magic Island Instrumental. You're the hier. Wij zien het met zometeen. Een hele hete partykite, denk ik zomaar. Wie weet. Wie weet. En als je denkt, zometeen, om tien uur gaat het nieuws erin. Nee hoor, wij gaan gewoon. Nog twee uur lang door met zometeen, vanaf tien uur, DJ Dion Sidney. Iets verlaat, maar daarom niet minder lekker. De shit partykaart met DJ tenhoven. Ja, we gaan beginnen en dit keer in Haarlem. Club Colombo het pastronaat. de patronaat. De kaars kosten 1250 en het duur van 11 tot 4. In de line-up Afrojack, Jack, Joshua Walter, David en Ruben. Adik, Casey Jones en Arctic VJ. Dan gaan we door naar Amsterdam in de escape, waar je voor 15 euro naar framebusters kan. De, de tijden zijn van 11 tot 5. In de lijnen staan Raymundo, Frederica Bas, Kostar Onsaks en MC Prime. Dan gaan we door naar de Panama in Amsterdam. Voor 15 euro ga je naar twee sneakers. Het duurt van 10 tot 4. En in de lijnen staan Skitsofrenix, Ralph Hero, Jip Deluxe, Shakespeare, Lady B, Frank Rizzardo en DJ Irwan. Het feest Back in the Days in Club Rain Rembrandtsplein. Het duurt van 11 tot 4 en in de lijn staan Eerwan en k Fresh. Dan gaan we door naar Utrecht, waar Housequake is in de Central Studios. De kaarten kosten 30 euro en het duurt van 11 tot 5. In de line-up Housequake, Baggy Begovic, Greg van Buren, Groove Fanatics en Leroy Styles. Hey, omtrent Baggy Begovic, blijf luisteren, want straks tussen 11 en 12 in mijn set, de nieuwe van Baggy Begovic. Dan gaan we door naar I Love Los in de paard van Trooije in Den Haag. Het is van 11 tot 5. En in de lijn staan de Outsiders: Fetish Ferdy, Sunny James en Ryan Marciano. Afro Jack, Chuckle Puma en MC Booksy. Het laatste feestje en ook het verste van deze partyguide, of als antwoord: Chucky heet het feest. En Club Noah, de kaars kostte 8 euro en het is een Leeuwarden. Dus voor de echte diehards: Het is van 11 tot 5. En in de lijn staan Chucky en de Afro Brothers samen met MC Zaldi. Oké, okay, nou dit was de partyguide voor deze week. Volgende week weer een hele verse. Zometeen, na Tine. uur lang DJ Dion zit Nu Nu gauw door met Kids Sister. Right hand high. Dit is shit. Go, go, go.